5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het Radio 1 journaal meer over de actie van politie, Marechaussee, belastingdienst in de haven van IJmuiden. Eerst krijgt u het NOS journaal Jeroen Tjep, kom aan.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 Uh, kunnen de effecten veel meer uit de hand lopen, uh, en veel onverwachtser en op onver onverwachtser momenten toeslaan dan bij reguliere exercitie het geval is? Het Trimbos roept mensen die de roze pil hebben, op om die te laten analyseren. Gaan we eerst nog een bericht over IJmuiden. De politie, de marechaussee en de Belastingdienst zijn bezig met een controleactie van de pleziervaart bij IJmuiden. Zeil en motorjachten bij de sluizen van het Noordzeekanaal en de jachthaven Seaport Marina worden binnenstebuiten gekeerd. De controleurs kijken naar vaartbewijzen en openstaande boetes, maar ook naar bijvoorbeeld smokkelwaar en het witwassen van crimineel geld. De jachthaven is in het verleden in bezit geweest van onderwereldbankier Willem Enstra. En ook Willem Holleder verbleef lang in een appartement aan de haven.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 Dan krijgt u de verkeersinformatie. John Sohoka. Het begint langzaam drukker te worden. Bijna 100 kilometer file. Er zijn opvallend veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1. Hengelo richting Apeldoorn bij Deventer. Daar staat 6 kilometer. Er is maar één reis ook open. De A2 Luik richting Maastricht is bij Gronswald afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels 5 kilometer file. Verkeer in de regio Luik kan het beste de borden Hasselt en Genk volgen. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Ongeluk bij Afrit Gevolg is 7 kilometer file bij Valkenswaard is de linkerrijst ook dicht. In de regio Amsterdam is het ook goed mis op de A4 naar Den Haag. Bij Sloten staat 2 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijst ook dicht. En de Koentunnel op de Ring Amsterdam is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Richting Den Haag staat 4 kilometer. En de andere kant op staat de 2 kilometer. Omrijden kan, maar dan staat er wel een file op de Ring Zuid door een ongeluk. Daar staat tussen Knoop het Meer en Amsterdam Business Park 5 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A16 richting Breda, daar staat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 Bel 0800 6110 MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug. Het LOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Zeven minuten over vijf. De Amerikaanse president Obama reageerde vandaag dus op de gifgasaanval in Syrië. Hij wil dat Syrië de VN-inspecteurs daar op de plek toelaat. We've called on the Syrian government to allow an investigation of the site because UN inspectors are on the ground right now. Zo, contact met onze correspondent in Washington. Eerst aandacht voor ABN AMRO. Moet dus wat het kabinet betreft onder voorwaarden verkocht worden? De bank is sinds 2008 in handen van de staat. Minister Dijsselbloem legt uit waarom die op termijn van de bank af wil. Omdat wij toe willen naar een normale bankensector... maar wel onder strenge regels uh, die dienstbaar is aan de samenleving... dienstbaar is aan burgers en aan de economie. Uh, de ABN is daar goed naar op weg... Uh, en het is nu zaak om uh, te kijken of we over een jaar, op z'n vroegst, die beslissing kunnen nemen. Dan moet de bank op orde zijn, dan moet de sector op orde zijn. En de markt moet goed zijn, dan moet ook een goede prijs terugkomen. U kunt zich voorstellen dat veel mensen in Nederland hun hart vasthouden. oh jee, moeten we ze binnenkort misschien weer redden? Dat gaat om vele redenen niet gebeuren. We hebben de eisen bijvoorbeeld voor eigen reserves van alle banken fors verhoogd. We hebben ook geregeld wie de rekening betaalt als een bank in de toekomst wel nog in de problemen zou komen. Dat zijn beleggers en niet langer belastingbetalers. Kunt u aan mensen in Nederland die een rekening bij ABN AMRO hebben beloven dat dat geld niet in gevaar komt? Dat gebaar, geld komt niet in gevaar. Dat is sowieso gegarandeerd omdat we een garantiestelsel hebben voor alle banken, voor alle spaarrekeningen in Nederland... En we gaan ABN pas verkopen wanneer zowel de markt, de sector als de bank in veilige haven zijn. 15 miljard is nu waard. Flinke verliespost. Ja, tegelijkertijd moet je rekening houden met die overname toen was gedwongen. Moest in een crisisomstandigheid en een zeer korte tijd. Er was geen keuze. De opbrengst daarvan was niet alleen de bank, maar ook gewoon de redding van de bankensector en dus van rekeninghouders in Nederland. Maar dat betekent dat voor ABN de bank dus teveel is betaald in die zin. Uh, niet te veel als je meeneemt dat daarmee de bankensector... Uh, en het financiële systeem in Nederland overeind is gebleven op dat moment. En dat gewone burgers hun geld niet kwijt zijn geraakt in die financiële crisis. En dat is de prijs die we daarvoor betalen. U neemt nu een jaar de tijd om het voor te bereiden. Is uh, over een jaar ook de dag dat er in één keer één grote beurspresentatie zal komen? Nee, we gaan over een jaar opnieuw bekijken of we überhaupt uh, groen licht kunnen geven. Uh, in het gunstigste geval zal een half jaar daarna een eerste deel worden verkocht. We gaan het echt in stappen doen. Dus de staat zal nog een behoorlijk tijdje... een fors deel van de aandelen in de handen houden. Wat is het de minister van Financiën? Hij zei dat tegen Arjen Noorlander. Ik praat verder met Ivo Arnold, hoogleraar Monetaire Economie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoorde u vanochtend toen zei u bij ons... ze werken eigenlijk in de verkeerde volgorde bij Financiën. Eerst een besluit over ABN. en Nog geen visie op de bankensector. Maar die visie die is er inmiddels ook. Ja, gelukkig wel. Want het ging alleen maar over ABN AMRO afgelopen week. Dus het is fijn om nu de visie van het kabinet te kunnen lezen. Ja, en wat vindt u van die visie? Want laten we het daarover hebben. Nou, het is op zich een vrij duidelijke visie. Banken horen thuis in de private sector. En als je ze bij de les wil houden, omdat ze te veel risico nemen... of verkeerde dingen doen, dan doe je dat via regelgeving en via toezicht. En niet via staatseigendom. En voor wat betreft al die regelgeving en toezicht... volgt het kabinet toch in grote lijnen de commissie Wijfels. Ja, precies. Want de commissie Wijfels had allerlei voorstellen gedaan. Uh, qua beloning, denk ik, uh, wijken ze daar iets van af? Klopt dat? Ja, dat, dat is iets waar uh, Dijsselbloem natuurlijk heel erg aan hecht: he. uh, Integriteit, het gedrag van bedrijven bankiers, klant centraal En daar heeft hij een hele duidelijke visie op, op het beloningsbeleid. En daar komt ook het bonusplafond vandaan. Bijvoorbeeld. Precies, ja, bonussen worden uh, beperkt. Um, als je kijkt naar wat dit uh, voor de banken gaat betekenen, ook dat ze, nou ja, goed, dat ze meer eigen vermogen moeten hebben. Wat, wat zal dat voor gevolgen hebben voor de banken? Ja, het zijn allemaal maatregelen die al zijn ingezet. En voor een groot deel ook in Europees Verband. De hogere kapitaaleisen doen we ook in Europees Verband. Misschien doen we nog een schepje bovenop... met de leverage ratio die Dijsselbloem noemde. Afwikkelplannen zitten ook in de pijplijn. Dus als een bank in de problemen komt... moet je makkelijker uit elkaar kunnen trekken... zodat je delen kunt redden. En verder, en daar is Dijsselbloem natuurlijk... bij de Cyprus-crisis mee begonnen... wil de minister ook de verliezen van banken... eerst leggen bij de kapitaalverschaffers. Dus niet alleen de aandelen... Maar ook de obligatiehouders. en pas in allerlaatste instantie bij de belastingbetaler. Ja, wat misschien toch weer anders is. Uh, dan dat hij zei toen met Griekenland, of niet? Um, ja, in, in, in uh, het begin van de eurocrisis uh, uh, is inderdaad ervoor gekozen om um, niet... Bij nee, Cyprus. Op... Ik zeg Griekenland. Oh, ik denken, dat klopt het niet. Het was bij nee. Cyprus, bij die banken, die zoveel risico hadden genomen. Nou, Bij, bij Cyprus heeft Dijsselbloem in een eurogroep verband in tweede instantie... want het was een hele complexe crisis. Uh, uh, in tweede instantie hebben ze ervoor gekozen om alle kapitaalverschaffers aan te slaan. Dus daar de verliezen te leggen en zo min mogelijk bij uh, de overheid. Maar het is anders dan bij de SNS-crisis begin dit jaar. Uh, toen is de belastingbetaler nog fors de hulp geschoten. En toen zijn alleen de achtergestelde obligatiehouders van SNS aangeslagen en niet de gewone obligatiehouders. En dat moet in de toekomst gaan veranderen. En als je kijkt naar het bankenlandschap hier in Nederland. Uh, het, het gaat uit van drie grote banken in Nederland. Toch willen ze op de een of andere manier wel proberen iets meer concurrentie toe te laten. Vindt u dat, dat er veel in die, in die visie staat wat, wat kan helpen om meer banken ja. op die markt te krijgen? Ja, dat is, het, dat is toch wel het zwakke stuk in de bankenvisie. En daar zitten ze ook met een probleem, hoor. Want we zitten nu eenmaal met een bankensector die heel groot is en heel erg geconcentreerd is met drie grootbanken. Nou, die knip je niet zomaar op. Uh, en uh, uh, ja, voor wat betreft financi sta financiële stabiliteit kun je wel allerlei dingen doen, zoals die kapitaaleisen. Maar voor wat betreft het bevorderen van, van de concurrentie, ja, dat zijn magere maatregelen die erin staan. Hè. Bijvoorbeeld hebben ze het dan over crowdfunding en kredietunies. Ja, dat zijn allemaal marginale activiteiten. En ik weet niet of, of dat soort uh, financieringen van het MKB kan opboksen tegen de grootbanken. Ja, en verder heeft uh, het kabinet ook zijn hoop gevestigd op de Europese integratie en de bankenunie. En dat in de toekomst Europese banken meer gaan concurreren met elkaar, ook op de thuismarkten. Maar dat is echt allemaal toekomstmuziek. Ja, hadden ze meer kunnen doen of is dit nu eenmaal de situatie en kan je als overheid ook niet veel meer doen om die concurrentie aan te jagen? Nou, dat is heel erg lastig. Ik denk, ik denk dat het groot, een, een belangrijke stap is wel... dat met het in het uh, uh, privaat eigendom plaatsen van die banken... kom je ook op een gegeven moment af van de maatregelen van Brussel. Hè? Met het uh, ingrijpen van de overheid... heeft Brussel aan de Nederlandse banken allerlei... Maatregelen opgelegd die toch de concurrentie beperken. Daar kun je vanaf. Dus misschien kan dat wat meer concurrentie geven, bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt. Goed, Eva Arnold, dank voor uw toelichting bij deze bankenvisie van het kabinet. Dank u wel. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Zeer zorgelijk, zo noemt de Amerikaanse president Obama de berichten over een mogelijk chemische aanval in Syrië, waar de meest vreselijke beelden over verschenen deze week. What we've seen indicates that this is clearly a big event uh, of grave concern. There is no doubt that uh, when you start seeing chemical weapons used on a large scale is very troublesome. Obama zei verder dat het echt niet zo is dat de VS op een of andere manier... het sectarisch complexe conflict in Syrië kan oplossen. Dat wordt overschat. Het is voor het eerst dat we Obama zo horen over de gebeurtenissen deze week in Syrië. Wouter Zwart in Washington. Uh, Wouter, uh, Obama heeft er kennelijk even over moeten nadenken sinds woensdag. Yep. Ja, ja, hij zegt het zelf wel. We zijn nog steeds informatie aan het inwinnen. Ze zijn echt zelf nog aan het onderzoeken wat er woensdag nou precies gebeurd is daar in Damaskus. Obama is ontzettend voorzichtig om Amerika bij deze oorlog te betrekken. Omdat, ja, ik heb het al vaker gezegd, hè, zijn missie als president was om oorlogen te stoppen. Nou, die in Irak is voor Amerika voorbij. Die in Afghanistan, die loopt af. Maar kost Amerika alleen dit jaar nog altijd tientallen miljarden dollars. Obama zei dat ook echt in het interview. Iedere keer als ik een, een militair ziekenhuis binnenloop en, en gewonde soldaten ontmoet of ik moet weer eens een brief van een overleden soldaat uh, ondertekenen, dan weet ik weer uh, wat voor offers wij als Amerika in zo'n oorlog brengen. Dus hij is echt heel voorzichtig. En tempert ook duidelijk de verwachtingen over wat Amerika ja. überhaupt zou kunnen doen. Gaat hij wel iets doen met zijn zorgen behalve onderzoeken wat er gebeurd is? Ja, er is natuurlijk voortdurend beweging. Uh, er wordt internationaal door de grootmachten... Uh, waarschijnlijk veel meer en diepgaander onderhandeld... over acties dan, uh, dan wij nu weten. Uh, Obama spreekt zelf ook hè, over een grotere Amerikaanse rol. Hij zegt uh, in het interview... Uh, Amerika is en uh, blijft uh, eigenlijk het enige onmisbare land... in grote wereldconflicten. Amerika zal zijn verantwoordelijkheid dragen. Uh, maar dat doet hij uh, zeer wel overwogen. En hij wil het uh, absoluut ook niet alleen doen. Hè. Dat is ook belangrijk. Als er dan toch sprake zou zijn van een ingrijpen uh, buiten de goedkeuring van de VN... om dan moet daar natuurlijk eerst een, een sterke coalitie van landen komen. Ja, en, en vanuit de republikeinse hoek gaat dat allemaal niet snel genoeg. Hij is aangedrongen nee. op actie. Is er inmiddels al gereageerd op het interview van Obama? Nee, nog niet, uh, nog niet in het openbaar. Uh, de reacties zullen, denk ik, niet veel anders zijn dan, dan gisteren. Uh, ja, waar jij vooral op doelt, denk ik, ook is die opmerking gisteren McCain. van McCain. Uh, van McCain, inderdaad. Die, die vooraanstaande uh, republikeinse senator. Die was echt boos. Hij, hij vindt dat Amerika zijn geloofwaardigheid kwijt aan het raken is in het Midden-Oosten. Uh, alleen maar praat over rode lijnen, maar niets doet... Too little, too late, hè, zoals hij het zei. Uh, McCain is zelf al tijden voor uh, actief ingrijpen... voor bijvoorbeeld beperkte aanvallen... om bijvoorbeeld uh, Assads uh, gevechtsvliegtuigen uit te schakelen. Nou, ik krijg niet de indruk overigens dat, dat die mening geheel gedeeld wordt... overal binnen de Republikeinse Partij. Ja, en zolang die partijen er, er, er zelf uh, geen eensluitende mening over kunnen vormen... Ja, dat, dat bewijst wel hoe ontzettend moeilijk deze kwestie Syrië is. Voor Obama, voor de Republikeinen, voor uh, nou, Amerika, Europa, eigenlijk uh, vrijwel alle landen uit de internationale gemeenschap. Dankjewel, Wouter. Hoor u, Wouter Zwart. Dan gaan we nog eens kijken hoe het met de avondspits is. John Sohoka. Zo aardig druk, 105 kilometer in totaal. Er zijn veel ongelukken gebeurd zonder meer op de A1. Hengelo richting Apeldoorn bij Deventer. Er staat een lange file van 10 kilometer vanaf de afdruk Lochem. Bij Deventer zijn twee rijstroken dicht. Ook veel vertraging nog op de A2. Luik richting Maastricht, 7 kilometer voor Gronsveld. Bij Gronsveld is de, de weg afgesloten. Uh, verkeer in de regio Luik kan het beste via Hasselt en Genk omrijden. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven bij Valkerswaard nog 5 kilometer aan een ongeluk. Daar zijn wel de rijstoken weer vrijgegeven. En op de ring Amsterdam bij de Koentunnel... in beide richtingen staan files van 5 kilometer. Komt er een ongeluk. Richting Den Haag is de Koentunnel nog steeds afgesloten. Eh, op de ring Zuid richting Amersfoort is ook een ongeluk... gebeurd bij Amstel Business Park. Er staat een 7 kilometer file. Daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A16 richting Breda... daar staat er een ongeluk bij Randbeel Doorteg nog 5 kilometer. Inmiddels zijn daar ook alle rijstoken...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 Coldplay. We verplaatsen ons naar IJmuiden, naar de haven daar, het water. Want politie, marechaussee, belastingdienst, de douane. met z'n allen zijn ze plezierjachten aan het controleren. en de omgeving daarvan, die haven. Jeroen Jager, een half uurtje geleden hoorde ik dat jij mee op een boot kon. Ja, we zijn uh, aan het varen nu op die, uh, op die waterweg hier. Uh, of wat zeg ik? noordzeekanaal natuurlijk. Ja. Uh, Zicht daar op uh, hoge ovens met uh, Otter de Vroomen van de Landelijke Eenheid, vroeger de waterpolitie. En uh, ja, heel in de verte zien we een boot aankomen, meneer de Vroomen uh, Toch maar erop af. Ja, daar gaan we straks uh, even heen. En dan uh, gaan we langzij halen bij ons grote vaartuig. En daar wordt hij dan door uh, alle diensten gecontroleerd. En uh, waar, uh, waar controleren jullie op? Nou, we controleren eigenlijk op alles. Uh, speedboten gewoon op de veiligheid van het schip, uh, of de alcohol gebruikt is. Maar dat zijn dan meer eigenlijk de politiedingen. Uh, Heeft hij nog bekeuringen openstaan? Nou, dat soort dingen. Maar ook de belastingdienst is nu aanwezig. De telecom. Voor levert, de... Dat, levert dat wat op eigenlijk? Want jullie hebben dit in juni uh, ook gedaan, ook zo'n gecoördineerde actie? Ja, nou, dat levert altijd uh, best wel veel dingen op. Maar we hopen natuurlijk altijd op, die, op de ene grote uh, nou, boef die we kunnen vangen. Nou, dat is uh, helaas nog niet gelukt. Maar wel veel kleine overtredingen, zoals uh, marifonen die niet in orde zijn. Uh, ja, allemaal technische dingetjes die, uh, die fout zijn. En irritatie bij uh, eigenaren van boten? Nee, over het algemeen, uh, wij, uh, wij doen uh, netjes en rustig tegen de mensen. Uh, stel ons netjes voor. En, uh, hij gaat altijd ja, in uh, goed overleg en in, in een soort gezellige sfeer. Geef eens even wat gas, want dan ga ik ondertussen iets anders vertellen. Namelijk uh, dat ik iets eerder... Uh, kijk, daar gaan we. Want, ja, luister, het we goed naar we je. We moeten er toch uh, iets van horen. Ja. Nee, precies. Uh, eerder heb ik wel met die boot eigenaar uh, gesproken hier aan de kant... die net gecontroleerd waren. En uh, luister maar eens even wat daaruit kwam. Hallo, goedemiddag. Goeiedag. U bent uh, de gast hier aan boord zo te zien, want hier binnen is de eigenaar van het schip bezig, hè? Ja, de eigenaar, Met de douane. De eigenaar is binnen bezig en uh, ik ben de gast aan boord. Politie, belastingdienst, alles aan boord. Wat vindt u van zo'n controle? Nou, op zich prima. Maar alleen, uh, ja, er zijn wel eens momenten dat je denkt, joh, het komt even vervelend uit. Even het verkeerde moment. Zijn zij eerder gecontroleerd? Uh, dit jaar weet ik niet. Uh, Ikzelf ben uh, op een gegeven moment vier keer in een jaar gecontroleerd. Hoe ligt hier ook? Ik, uh, ik lach op Sierpoort, ligt nu uh, ergens anders. Yeah. Vier keer gecontroleerd in een jaar? In, in, in, een, in een seizoentijd, dus in een half jaar tijd vier keer. En dan ga je wel eens je jaar krabbelen van joh. Ze kennen me toch? Nou, of ze me kennen, maar uh, is er geen registratie, wordt dat, dat, dat niet bijgehouden... en wordt het gewoon op een blaadje geschreven en weer rechts in een hoekje gelegd. Ja. En dat is jammer, denk ik. Ja. Dat is, uh, ik denk dat ze veel meer schepen kunnen controleren door dat gewoon mee? bij te houden. Ja. Dat ze anderen ook uh, aan de beurt laten komen? Ja. ja. En uh, allemaal een keer en dan, uh, dan weten we precies ja. hoe we ja. wat. En uh, ja, ja degene die dat wel dat de boel blazen. Vallen vanzelf door het netje dan. En die worden gepakt. Nou prima. Geen moeite mee. Nou eh. Uh... We, rijden, of we varen langs op terug weer richting de politieboot... waar al die diensten samen aan het, achter de laptop zitten om alle gegevens te verzamelen. Want het is vooral ook hier, begreep ik van u meneer de Vrome, uh, informatie verzamelen voor de toekomst ook. Hè? Ja, het is uh, gewoon ook alle overheden die gewoon samenwerken en dan één controle doen... en dan al met de eigen bevoegdheden uh, ja, eigenlijk in één keer uh, de burger goed controleren. Dat ze niet door elke dienst apart nog een keer benaderd worden. Ja. Nou, wij gaan uh, verplaatsen ook met de radiowagen, zodat we de zee op kunnen. En daar is de actie wel gaande. Dus kwart over zes hopen we werkelijk ook een, uh, ja, een bezoek te brengen aan de boot. Op Tieron en u. het NLS-Radio 1 Journaal. Sport. 99 miljoen euro. Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd voordat dat wordt betaald voor een voetballer. De transfer van Gareth Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Hoor een fragment van Sky News. Well, that could Spurs short in attack if Gareth Bale's move to Real Madrid goes through. Madrid seem to think it's a done deal. The club's website has been selling Bale shirts. En Sky mailt hier dat je op de site van Real Madrid al even wat shirts kon bestellen met de naam Bale erop. Uh, inmiddels kan dat niet meer. Arjen van der Horst in Engeland, uh, want kennelijk is het nog niet helemaal rond... maar nee. er is niemand meer die twijfelt dat dit niet doorgaat. Nee, ook de uh, Britse media zeggen dat het nog maar een kwestie van dagen is. Uh, ze noemen zich zelfs nog een hoger bedrag dan je zelf net eerder noemde. Ze hebben het hier over 93 miljoen pond. Dat is omgerekend 108 miljoen euro. Ja, en als dat bedrag klopt, dan zou dat echt alle records uh, breken. Het laatste record stond op naam ook uh, van Real Madrid die een uh, paar jaar geleden 100 miljoen uh, euro neerlegde voor Cristiano Ronaldo. En het lijkt erop dat Beel Ronaldo gaat passeren, wat geld betreft in ieder geval. En waar hangt het nou uiteindelijk nog vanaf of het doorgaat? Uh, het, het hangt voor deels ook vanaf wat de Spurs zelf willen. Uh, Tottenham is wel, het is hun beste speler natuurlijk. Hè, en de Tottenham heeft wel duidelijk gemaakt, ja, voordat we Beel verkopen willen we toch wel een goede vervanging uh, hebben. Nou, ze hebben al geanticipeerd op zijn uh, vertrek. Uh, ze hebben al vier spelers gekocht, samen voor uh, 70 miljoen euro. En ze zijn nog niet klaar, ze zijn nog bezig met uh, andere transfer, met bijvoorbeeld de Braziliaan. Willian, alhoewel, het laatste nieuws is dat Chelsea die speler weggekaapt lijkt te hebben. Maar Spurs is in ieder geval nog niet klaar. En dat was ook wel de belangrijkste voorwaarde voor de Spurs. We moeten een goede vervanging hebben voor Beel, anders gaat het niet door. Ja, en wat is er zo bijzonder aan Beel? dat hij dit kennelijk waard is? Ja, dat vragen sommige mensen zich ook af. Eh, ik bedoel, experts zijn het er wel over eens. Bale is een hele goede speler. Hè. Zonder twijfel is hij het grootste talent eh, van Groot-Brittannië van dit moment. Hij was ook afgelopen seizoen uitgeroepen tot speler... Van het jaar, maar ja, hij is geen Ronaldo of Messi. Dus Beal moest zich nog wel uh, bewijzen wat dat betreft. En we zien wel vaker bij Britse spelers dat ze de wilden niet helemaal aan kunnen en ook vaak in de pub te vinden uh, zijn. En nou, uiteindelijk heb je er helemaal niks meer aan of niet veel in ieder geval. Hoe schat je Beal in of hoe wordt Beal ingeschat? Nou, hij heeft nog wel heel keurig Imago. Het is niet zo'n bad boy zoals bijvoorbeeld Suarez... Uh, die hier toch wel het enfant terrible is van het Britse voetbal op dit moment. Uh, wordt toch wel beschouwd als een keurige jongen. Uh, Real Madrid ja, hoopt ook natuurlijk dat hij dat blijft... want het gaat om die aantrekkingskracht van de spelers. Hè. Je noemde het al, de shirtjes. Een van de belangrijkste middelen voor Real Madrid... om dat geld, dat kolossale dat bedrag wat ze willen betalen... om dat weer terug te verdienen is door portretrechten. Hè. Alle spelers die een contract aangaan met Real Madrid... die staan hun portretrechten af. En dat is het, een van de belangrijkste middelen... om dat geld uh, weer terug te verdienen. En je ziet, je, je, je ziet al, hè, de, de, de Real Madrid wil er ook geen seconde mee wachten. Vanaf het moment dat Bill uh, ja, het speler is van de club... willen ze dat uitbuiten om dat geld terug te verdienen. Arn van der Horst hoor u vanuit Londen.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 En in de Noord-Libanese stad Tripoli zijn twee bommen ontploft in de buurt van Soenitische moskeeën. De Libanese minister van Volksgezondheid zegt dat er 27 doden zijn en meer dan 350 gewonnen. In Libanon zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen door de burgeroorlog in buurland Syrië opgelopen. Het weer, Willemijn Hubert. Vanavond is het nog lang helder, maar vannacht gaat vanuit het zuidwesten de bewolking toenemen. De wind is oostelijk en zwak tot matig van kracht en de temperatuur daalt tot 14 graden. En morgen kent het land een tweedeling. In het noorden blijft het overdag droog en schijnt de zon ook geregeld. In het zuiden zijn er perioden met regen en later op de dag kunnen er ook buien vallen, soms met onweer. En het is nog steeds onduidelijk hoe noordelijk die buien overdag gaan komen, maar ook in het midden van Nederland bestaat er dus een kleine kans op wat neerslag. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 onder de bewolkingen in de regen en maximaal 25 graden in het oosten en noordoosten, eigenlijk daar waar de zon nog wel schijnt. De oostelijke wind is zwak in het zuiden en op de wadden staat er een vrij krachtige wind. En ook zondag is Nederland qua weer in tweeën gesplitst. Met in de zuidelijke helft van ons land wolken en af en toe een bui. En in de noordelijke provincies vooral droog weer met geregeld zon. Bij middagtemperaturen rond de 23 graden. Na het weekend breekt er weer een periode aan van overwegend droog weer. Met afwisselend zon en wolkenvelden en dan wordt het 22 graden. En dat is een heel normaal weerbeeld voor eind augustus. Dan John Sooka met de verkeersinformatie. John, de zomervakantie is toch echt wel uh, voorbij als je ja, naar de files kijkt. hè? Dat is inderdaad bemerkbaar hoor. Een total vrijdrukavondspits, 145 kilometer in totaal. Er zijn nog vallend veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1 bij Deventer. Op de rijbaan richting Apeldoorn. Lange file van 12 kilometer is het gevolg. Bij Deventer zijn twee rijstroken dicht. Ook veel vertraging op de A2 luik richting Maastricht. Bij Gronsveld 7 kilometer. Daar is de weg afgesloten. Verkeer in de regio Luikant om beste omrijden via. Hasselt en Genk. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. 8 kilometer tussen af het Buddel en af het Valkenswaard... door een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En veel vertraging op de ring Amsterdam, de A10. Allereerst tussen Nieuwendam en Knopen ten Nieuwe meer. 13 kilometer komt er een ongeluk op de A4 bij Sloten. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Bij de Koentunnel aan beide kanten staan files van 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk in de Koentunnel. Richting Den Haag is de linkerrijstrook afgesloten. En op de ring Zuid richting Amersfoort...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 Het is vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Chris Buijink is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemiddag. Goedemiddag mevrouw Carasso. Ik heb u aan de lijn in verband met de visie die het kabinet op de bankensector heeft gepresenteerd. Wat is uw gevoel, uw eerste gevoel bij die visie? Een goed gevoel. Wij hebben zelfs in juni uh, gezegd dat uh, we naar een stabiele, competitieve en dienstbare bankensector uh, willen voor Nederland. Dat we daar veel voor willen doen de komende jaren. En uh, we herkennen uh, veel van onze plannen uh, in, uh, waar het kabinet ons toe oproept en uh, waar het kabinet uh, voor zegt het juiste kader te willen bieden. Ja, en waar bent u uh, ongelukkig mee? Bent u ergens ongelukkig mee? Uh, ik ben uh, met wat hier staat, uh, solide in tegen- en concurrerende bankensector, uh, zegt het kabinet is onmisbaar voor Nederland. En daar zijn wij het helemaal mee eens. Uh, en daar moeten we met elkaar hard aan werken. En als je dan naar de uitwerking kijkt, vindt u dat het kabinet erin slaagt met alles wat ze bedacht hebben om, om het ook uh, te realiseren? Bijvoorbeeld die concurrentie tussen banken, gebeurt er voldoende om dat op gang te krijgen? Nou, we hebben vandaag ook de brief van minister Dijsselbloem gehad over zijn plannen met uh, ABN AMRO. Uh, die die uh, weer terug uh, als een uh, gewone private bank op de markt uh, wil krijgen. Dat is denk ik belangrijk voor de concurrentie. Is hard nodig? Uh, dat is, uh, dat is goed. Het is ook mooi dat de bank uh, zover is gekomen in de afgelopen jaren, dat de minister vindt dat het uh, nu in zicht komt. Het is ook uh, mooi dat bijvoorbeeld uh, bank als SNS onlangs heeft gezegd, wij willen, we deden minder aan hypotheken inmiddels, daar willen we meer aan gaan doen. En het is ook mooi dat uh, uh, de minister onderzoek laat doen naar uh, wat toetredings drempels zouden kunnen zijn voor buitenlandse banken, want concurrentie is uh, voor de banken die er al zijn goed. We hebben in Nederland grote banken, middenbanken en kleine banken. Het is goed om een divers bankenaanbod te hebben waar de consumenten wat te kiezen hebben... en waar de concurrentie ook de verschillende bedrijven naar elkaar toe en naar hun klanten toe scherp houdt. Maar zitten Nederlandse banken echt te wachten op internationale banken hier op de hypotheekmarkt? Kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dat kost alleen maar geld. Ik denk dat het uh, heel goed is. We hebben in het verleden ook internationale banken hier op de, hypotheekbank, uh, op de hypotheekmarkt gehad. BP Paribas, die zijn inmiddels weer weg. Het is goed om uh, een, uh, een, uh, een, uh, een breed aanbod te hebben. En daarvoor is het ook zo belangrijk, en daar ben ik ook met de minister eens... dat we met elkaar heel hard werken aan die ene Europese bankenmarkt. En wat, hebben, wat heeft de Nederlandse er dan aan als, als bijvoorbeeld uh, Paribas weer terug zou komen? Ja, Nederlandse banken hebben uh, ook behoefte aan uh, uh, andere partijen op de markt die, uh, die, die ze zelf scherp houden. En uh, belangrijker dan, uh, dan dat is nog wat Nederlandse consumenten daaraan hebben. Ja, nee, dat begrijp ik maar. Omdat u van de Vereniging van Banken hebt, vraag, vraag ik me gewoon af wat voor die banken. Uh voor belang heeft. Maar goed, um, nog even een ander punt, die bonussen. Uh, maximaal 20 van het jaarinkomen is het plafond. Dat was al een voornemen uit het regeerakkoord volgens mij. Uh, dat het nu in een wet gaat komen, wat, wat vindt u daarvan? Nou, we hebben de afgelopen jaren bij de Nederlandse banken al in het beloningsbeleid behoorlijk gematigd. Er zijn ook Europese kaders daarvoor. Het regeerakkoord, u zegt het, heeft gezegd, daar willen we in Nederland nog wat verder in gaan. En de minister herhaalt nu eigenlijk wat er al in het regeerakkoord stond, dat hij daar met een wetsvoorstel komt. Ik begrijp dat over een paar weken we daar meer over horen, hoe dat allemaal precies gaat. En nou, dan zullen we dan daar ook op reageren. Dus dat is wat dat betreft nog een beetje vroeg. Dank in ieder geval voor uw reactie nu, meneer Buienk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. De financiële gegevens van duizenden klanten van Egon... zijn een paar weken spoorloos geweest. Daar kon u net ook al iets over uh, horen. En voor een deel zijn ze dat nog steeds. Het komt door een administratieve fout. Uh, ze zijn op verkeerde adressen bezorgd. Zoals bijvoorbeeld bij Maartje Bakker in Edam. Als Maartje Bakker terugkomt van vakantie... ligt er een pakketje op haar te wachten, ter grootte van een A4... En toen ik die openmaakte, bleek daar tot mijn schrik een hele stapel met uh, brieven in te zitten. Gericht aan alle klanten hier in de regio. Met naam, adres erop en de exacte waarde van hun polissen. Dat ging om vele duizenden euro's, uh, zag ik. Op deze manier zijn de gegevens van 120 EGON-klanten op een onjuist adres beland. Maar in totaal gaat het om veel meer verkeerd bezorgde pakketten, zegt Christophe Linke van Egon. Tussen de 10 en de 20 pakketten zijn zoek geweest. Waarschijnlijk gaat het om een paar duizend rekeningoverzichten die een tijdje spoorloos zijn geweest. Of nog steeds zijn, want er missen nog altijd vier pakketten. Wij hebben duizenden rekeninghouders. En die krijgen vier keer per jaar krijgen ze een overzicht van hun uh, vermoosoverzicht. Uh, de tussenpersonen krijgen daar een kopie van. En het gaat om deze kopieën die verkeerd zijn bezorgd. En daarvan, van deze kopieën, zijn vijf pakketjes. Die zijn nog zoek. Wij gaan er ook vanuit dat we ze allemaal weer terug zullen vinden. Nu heb ik het gevonden en ben ik zo netjes geweest om daar steeds maar achteraan te zitten. Maar voor hetzelfde geld valt het wel in handen van iemand die daar iets vrijeers mee wil. De overzichten bevatten alleen saldo-informatie. En met die papieren in de hand kun je niet meteen naar de bank of naar de pinautomaat om geld te cashen. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend als iemand van jou weet dat je dik 60.000 euro op een rekening hebt staan... En dan ook nog precies weet waar je woont. Het zijn eh, vermogensoverzichten, maar het zijn alleen overzichten in de zin zoals een bankafschrift. Die ontvang je ook per post. Moeten mensen zich nou zorgen gaan maken als zou blijken dat hun gegevens echt spoorloos zijn verdwenen? En misschien in handen zijn gevallen van mensen die daar kwade bedoelingen mee hebben. Ja, nou, het beste zou kunnen zijn als zij denken dat het voor hen het geval het contact met ons opnemen... En uh, dan kunnen we ze de, uh, hen helpen om in ieder geval deze situatie op te helderen. Egon is nog aan het kijken wat er precies is misgegaan bij de bezorging van die pakketten. En hoe herhaling is te voorkomen. Wij kijken op dit moment wel uh, hoe we de processen kunnen aanscherpen. Hoe we kunnen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Vorstel. Wij bieden ook onze welgemeende excuses hiervoor aan. Uh, want dit, dit kan gewoon niet. Het is heel vervelend voor, voor Egon. dit is ook heel vervelend voor de klanten. Dat zei Christophe Linke van Egon tegen verslaggever Roel Pauw.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 Elk jaar fietsen duizenden wielrenners de Aup de d'Huez op voor dit doel... om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Ze zeggen altijd dat al het geld al naar onderzoek gaat. Nu blijkt een van de oprichters, u hoorde hem net, van Veenendaal... via een omweg toch uh, aanzienlijke bedragen te hebben geïncasseerd. Daar praat ik over met de huidige voorzitter, Johan van der Waal. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien is het goed om even uh, te vertellen wat is er gebeurd. Hoe, hoe stak het in elkaar? Uh, nou, wat er gebeurd is, is dat er uh, uh, afgelopen week uh, is er, uh, zijn de jaarcijfers van de stichting Inspire for Life gepubliceerd. En daarin is uh, uh, gebleken dat zij het programma wat zij draaien, Understanding Life, dat is een wetenschappelijk programma ook dat uh, echt het doel heeft om uh, verbeteringen in de kankerzorg uh, te brengen. Uh, dat daar uh, subsidie is voor gekregen via AlDU6. En dat uh, meneer Van Venendaan komt, Venendal, de voormalige voorzitter van Aldus, dat hij daar een, een behoorlijk management fee heeft uh, ontvangen. om uh, daar gedurende een uh, anderhalf jaar werkzaamheden voor te verrichten. Want die stichting is van hem, die u net noemde? Nee, die is uh, ook door andere mensen opgericht. Want zij hebben een programma uh, uh, gedraaid, waar hij uh, programmadirecteur van is geworden. Oké, okay. en hij heeft, uh, hoeveel geld heeft hij daarvoor gekregen? Uh, nou, in hun jaarverslag staat in ieder geval 160.000 euro. 160.000 euro, en wist u hiervan? Uh, niet van dit bedrag. Wij wisten, en uh, dat is ook de reden dat ik uh, voorzitter ben... wij wisten in 2010 uh, dat Inspire to Live werd opgericht... Uh, door de uh, twee huidige uh, voormalige oprichters... Uh, Koen van Veenendaal en Peter Kapitein. Uh, die hebben toen aangegeven... nou, we gaan uh, Stichting Inspire to Live oprichten... om internationaal het al de zes gedachtegoed uit te stralen. Nou, dat is helemaal prima. En dat vinden wij uh, een lokkelijk streven. Vervolgens zijn zij uh, aan de gang gegaan en hebben een... Uh, programma gestart, dat heet Understanding Life. Daar hebben ze een uh, subsidieverzoek voor ingediend bij KWF. 6 uh, en KWF doen dat samen. Dus de wetenschappelijke raad heeft daarnaar gekeken. Nou, die subsidie is toegekend. Het is een uitstekend programma. In dat programma was ook weer opgenomen een post voor programma programmamanagement en al dat soort dingen. Dus nou, dat is allemaal uh, normaal gegaan. Wij hebben toen wel gezegd, wij vinden het moreel niet helemaal handig als jij uh, binnen 6 zit en je gaat je energie stoppen in dat programma, dus je uh, zal weg moeten als voorzitter. Nou, in april 2011 ben ik als volger gevonden om uh, uh, dat te doen. Waar wij uh, dus van wisten is dat hij die, die werkzaamheden ging verrichten. Waar wij eigenlijk de afgelopen periode of de afgelopen week uh, op geavonderd zijn is dat de, de hoogte ook nog eens een keer, nou ja, toch wel redelijk aan de forse kant is. Uh, en wij hebben ook gezegd, ja kijk, we hebben ons toen al gedistanceerd van het feit dat een voormalig voorzitter van al de zes, die continu het anti antistrijdstokbeleid uh, uitstraalt en ook als een, uh, uh, uh, uh, die wij ook nog steeds uh, uh, met zijn inspirerende verhalen uh, laten vertellen hoe, hoe dat in elkaar zit, ja dat hij dan in een ander programma uh, gewoon een uh, programma waar ander overigens ook uh, voor geselecteerd had kunnen worden en betaald had kunnen worden. Maar dat hij daar zijn uh, geld is mee gaan verdienen. Dat, dat is gewoon, ja, moreel is dat een, uh, een aparte keuze. Ja, wacht even, want ik hoor u zeggen... Ja, ik hoor u zeggen een aparte keuze, niet helemaal handig, redelijk aan de forse kant. Um, het, ja? het klinkt alsof het wel mag, maar dat u er niet blij mee bent. Wij vinden het moreel een uh, verkeerde keuze en we distancieren ons ook van die keuze die gemaakt is door hun. En, en kunt u er nog iets aan doen? Kunt u zeggen van uh, wij hebben dat geld gegeven aan die stichting. met het idee dat dit niet verder naar een van de personen zou gaan als, als management nee. fee? Kunt, kan, moet hij het terugbetalen, wat u betreft? Nee, nee. In de subsidievoorwaarden staat gewoon uh, dat uh, er een kwalitatief goed programma moet draaien. Dat gebeurt ook. Uh, dat er een aantal zaken uh, geregeld moeten worden. Daar moet over verantwoording over uh, afgelegd worden aan uh, KWF. Dat gebeurt ook. Dus daar. Uh, is niks over te zeggen. Wat dat betreft klopt dat ook allemaal. Alleen wij vinden het moreel. Uh, u heeft net dat stukje ook laten horen. Wij vinden Koen een geweldige inspirator, maar we vinden het dus het dan ook moreel onjuist dat nou juist hij uh, die functie heeft vervuld. Heeft u met hem contact al gehad deze week hierover? Nee, nee. nee. Wel gezocht? Nee, ook nog niet. Nee, maar waarom niet? Omdat wij gisteren pas geconfronteerd werden met het bericht. Ja. En wat gaat dit betekenen, denkt u, voor komend jaar? Hebben mensen nog wel zin om geld te betalen voor de deelnemers... op het moment dat je dit soort berichten hoort? Ook al mag het wel, maar zoals u zelf zegt, moreel niet helemaal lekkere keuze. Nou, voor de dus, anti-zest betekent dit uh, dat wij blijven 100% uh, anti-strijgstok zijn. We weten en kunnen garanderen... dat. De huidige organisatie, dat alles één op één doorgaat naar KWF. Wat wij met KWF zullen bespreken, is dat we uh, de instanties die wij geld geven en de, uh, zeg maar de programma's die onderzoeksaanvragen indienen, dat wij daar nog scherper op moeten zijn van. Uh, wat voor maximum kredieten zitten erin? Dat staat nu niet in de subsidievoorwaarden. Wat voor. Een, uh, ja, daar kan je allerlei stelregeltjes voor bedenken. En ja, die moeten we waarschijnlijk toch nog meer aanscherpen. Want dat staat nu niet in deze subsidievoorwaarden. Nou, want helemaal gratis, helemaal niks betalen is misschien ook niet helemaal reëel? Nee, de, deze functie was ook uh, gewoon gewaardeerd. Met, er stond, aan bureaukosten stond er gewoon gewaardeerd. voor meer dan 600.000 euro over het hele programma heen uh, verdeeld. Alleen, wat je dan. dan, dan daarom zei ik ook. En ieder had deze functie waarschijnlijk in kunnen vullen. En uh, uh, ook onvervelend al zo ergens zijn boterham moeten verdienen. Alleen het is wel heel erg uh, moreel en, en aanvechtbaar als je dan precies met subsidie van de stichting waar je net zelf vandaan komt, uh, je geld gaat verdienen. Dat de anti-strijkstokman de strijkstokman werd in uw ogen. Ja. ja. Johan van der Waal, uh, dank. Gaat u nog wel contact met hem zoeken de komende ja, ja, tijd? Dat zal uh, zeker weer een keer gebeuren, ja. De voorzitter van uh, Alp Duces, dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. John Sohoka. 115 kilometer in totaal. Nog veel vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Door een ongeluk bij Deventer. Er staat 12 kilometer file vanaf de afrit Lochem. Bij Deventer zijn twee rijstroken dicht. En ook dicht is de A2 Luik richting Maastricht bij Gronsveld. En daar staat inmiddels een file van 5 kilometer. Verkeer in de regio Luik kan het beste de borden Hasselt en Genk volgen. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Een ongeluk bij Almere Buiten. 4 kilometer. De linker daar dicht. En op de ring Amsterdam de A10. Westrichting Den Haag. Voor de Koentunnel 7 kilometer na ongeluk. En daar is de linkerrijs ook afgesloten. En nog veel drukte ook op de ring. Maar daar staat tussen Nieuwendam en Knoop het nieuwe meer 15 kilometer. Drink all you can. Met dit concept wist discotheek The Level in Arnhem... de afgelopen zomermaanden de omzet behoorlijk te verhogen. Op donderdagavond mogen of mochten meisjes voor 12,50 onbeperkt drinken... jongens voor 15 euro. Dit heeft vervolgens zoveel kritiek losgemaakt dat het nu wordt teruggedraaid. En verslaggever Karin Alberts maakte deze draai vandaag mee.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 En dat is dus nu 6 tot 9. Dus ja, uh... Waarom doen jullie het? Um, we hadden in de maand juni en juli donderdagen uh, best wel teleurstellende cijfers, vonden we zelf. Dus we dachten, nou ja, doen we een experimenteel concept in augustus. En ja, dat sloeg wel aan en daar zijn we gewoon mee doorgegaan. Maar al met al, um, koninklijke horeca in Nederland zal dit niet toejuichen. Nee, nou, dat begrijpen we. En uh, ja, we hebben ook al heel veel reacties online ook gelezen. En uh, we proberen gewoon binnen de kaders van de wet, zo, weet je, zoveel zo efficiënt mogelijk onze zaken uit te buiten. Dus ja, uh... Het nieuws kan soms snel gaan. Want u had net uitgelegd, manager Paul Hu, waarom jullie deze actie doen. Uh -huh. hè? Onbeperkt drinken voor een X-bedrag. Of u kwam enigszins ontdaan binnenlopen. U had een telefoontje gehad. Uh, ja. Wat is er aan de hand? Mijn uh, baas heeft een telefoontje gehad. Iemand van de gemeente. En uh, ja, uh, Het is tot nu toe wel goed gegaan met, uh, met de vier uh, vorige edities van uh, het All You Can Drink concept. Maar uh, mocht er iets misgaan qua incident... Dan, uh, dan stelt de gemeente wel erg streng op dat we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan gaan ze ook echt... Uh, dat gaat de gemeente ook echt goed hun best doen dat wij onze verantwoordelijkheid ook gaan nemen. Wat dat betreft misschien. En hoe wil de gemeente dat, dat, dat doen dan? Misschien dat wij onze vergunning uh, kwijtraken en dat soort uh, dingen. Dus, uh, zo, zo is het uitgesproken. Jullie ja. raken je vergunning kwijt. Mocht er nu de komende tijd nog een nou. incident zich voordoen. Nou, niet specifiek. Uh, niet specifiek alleen dat, maar dat is een goede mogelijkheid. En uh, ja, onze vergunning kwijtraken is natuurlijk het ergste wat je kan, uh, wat je kan uh, gebeuren bij een uh, discotheek. Dus uh, die risico uh, gaan wij niet nemen. Ook al is het uh, afgelopen paar keer echt goed gegaan. Dus uh, hebben we samen besloten ook met de gemeente dat we gaan stoppen ermee. Dus onder druk is het vanaf nu afgelopen met het uh, all you can drink? Lichtelijk onder druk, ja. Met enige spijt? Met enige spijt en de ja, lichtelijke teleurstelling. Zo ging dat in Arnhem vandaag. Een verslag hoorde u van Karin Albert. Het is negen minuten voor vijf. Nu Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ewout hey, de Jong met uh, interessante beelden. Die ja. je gaat vertellen. Ja, de Turkse premier Erdogan in tranen op de Turkse tv. Dat staat onder meer ook op onze eigen website, nos.nl. In een live-uitzending las Erdogan een brief voor van een kopstuk van de Egyptische moslimbroederschap. Die man verloor zijn dochter van 17 bij het geweld in Cairo. Bij het voorlezen van deze brief raakte Erdogan hevig geëmotioneerd. Hij legt daarna ook uit waarom. Hij vertelt namelijk over zijn eigen dochter, die eens een keer een avondje met haar vader wilde doorbrengen omdat ze hem zo weinig zag. Maar dat ging niet omdat hij het zo druk had en dat vindt hij moeilijk. Bijna 30 van de atleten die in 2011 hebben meegedaan... aan de wereldkampioenschappen in Daegu in Zuid-Korea... heeft toegegeven dat, het jaar ervoor, dat ze het jaar ervoor doping hebben gebruikt blijkt uit het onderzoek van het wereld antidopingbureau Wada waarover de New York Times schrijft. Voor dit onderzoek werden meer dan 2000 atleten anoniem ondervraagd. Bij onderzoek tijdens de Pan-Arabische Spelen in 2011 zou zelfs 45% van de atleten hebben verklaard dat ze het jaar daarvoor doping hadden gebruikt. De statistieken van het Wada staan daarmee in schril contrast. Ja, bij reguliere dopingtesten werd maar 2% van de atleten betrapt op het gebruik van verboden middelen. Het resultaat bevestigt volgens de New York Times wat dopingdeskund al lang vermoeden. Bij dopingonderzoeken wordt maar een fractie van de gebruikers betrapt. Duitse transportondernemingen kampen met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg. Het probleem leidt tot hogere kosten... en dat terwijl de transportsector toch al onder druk staat... door de stijgende brandstofkosten en een toename van het aantal tolwegen. Financieel directeur van Kuhne en Nagel met 10.000 trucks en trailers... zegt bij Bloomberg dat door het tekort aan chauffeurs... de salarissen omhoog zullen moeten. En dat moeten ze helaas ook alle klanten doorberekenen... Want de winst Marsjes in de transportsector zijn heel klein, zegt hij. En het probleem wordt alleen maar groter... want de komende tien jaar gaat in Duitsland... 40 van de vrachtwagenchauffeurs met pensioen. Nederland heeft die problemen nog niet. Om te voorkomen dat ze ontstaan... is de sector dit voorjaar al begonnen met een campagne om truckchauffeurs te werven. En een kinderboerderij in Rusland heeft drie zeldzaam albino-egels de namen George, Alexander en Louis gegeven. De jonge egeltjes zijn namelijk geboren op dezelfde dag als de zoon van Prins William en zijn vrouw Kate. En natuurlijk besteedt de BBC er dan aandacht aan. The hedgehogs are named after the British Prince. We had many funny name options, such as Snowball, Sweet Pie, Vladimir Vladimirovich Putin, but we decided to go with the royal names. We've even built them a real castle with cut-out windows and red carpet. Ja, prachtig. Ze dachten er ook over om de egeltjes sneeuwbal te noemen... of andere namen zoals Vladimir Poetin. Maar de koninklijke namen waren toch leugend. Beestjes hebben zelfs een eigen miniatuurkasteel met ramen en een rode loper. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan naar richting het nieuws van zes uur.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 Vinden. Van OIK, Schouw en Serva's straks van 11 tot 12. Radio 1, Troskamerbreed. breed. Het nieuws van alle kanten. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.